Straatman met het NOS Journaal. Bij zelfmoordaanslag in het zuiden van Jemen zijn tientallen doden gevallen. De eerste berichten over het aantal doden lopen uiteen van 25 tot 45. Ook zijn er volgens de lokale ziekenhuizen tientallen gewonden. In de havenstad Aden ging vanochtend een autobom af bij een gebouw van het leger. Voor het gebouw stonden mannen die zich wilden aanmelden bij het leger. Het is nog niet duidelijk wie er achter de zelfmoordaanslag in Jemen zit. Bij het Nationaal Forensisch Instituut in België is brand gesticht. De daders sloegen bij hun laboratorium een raam in... goten brandbare vloeistof naar binnen en staken die aan. Volgens de Belgische media is de schade groot. Niemand is gewond geraakt. Justitie in Brussel zegt dat er vooralsnog geen aanwijzing is... voor een terroristisch motief. Onderzocht wordt wat het doel van de daders dan wel was. Het Belgische Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek... doet sporenonderzoek en verder is de Nationale DNA-databank eronder gebracht. In Schiedam is een gewonde man met een hoogwerker uit zijn woning gehaald. Hij was neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig zijn verwondingen zijn. Het is nog ook onduidelijk door wie en waarom hij is neergestoken. De politie heeft één arrestatie verricht. En een van de bewoners die gisteren gewond raakten... bij een brand in een zorgcentrum in Krabbedijken in Zeeland... is aan zijn verwondingen overleden. De man werd met drie anderen naar het ziekenhuis gebracht... omdat hij rook had ingeademd. Hij overleed vannacht in het ziekenhuis... Bij de brand in het zorgcentrum gisteren was al een andere bewoner om het leven gekomen. Volgens Omroep Zeeland ligt nog een van de bewoners van het zorgcentrum in Krabbedijken zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer vanuit het noorden gaat de zon op steeds meer plaatsen schijnen. Het wordt 19 tot 22 graden. Vanaf morgen droog weer met veel zon. Morgen een graad of 22. Later in de week loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Dit was het. Een... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Zo goed, jol in volle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 Wel een wild leven daar op Ibiza hoor, Jorden. Hij took een pil in Ibiza, dat was Mike Posner. Ja, ze ik in het Duitsersveld naar Jan van S. Marie's Cool Play: Adventure of a Lifetime. Of a lifetime. Ja, de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag hebben we het over de Bekerwedstrijd SV zandvoort tegen Allianz. We gaan weer naar Jovenes voor de tweede helft. Jop. Ja, Rob, die tweede helft is ondertussen een minuut of acht oud. En uh, Zandvoort dat staat achteruit te voetballen. Het is eigenlijk het vervolg van de eerste helft, waarin Zandvoort ook niet de betere ploeg was. Uh, zeker niet. Uh, kan wel zwaar gelukkig, heel gelukkig op uh, 1-0. Maar verloor daar tegen Jesse De Haan voor iets heel klubbeligs. Ik heb even nagevraagd gedaan. Ja, nou, uh, hij gaf me een duw, ik gaf hem een duw terug. En toen maakte De Haan, zegt de scheidsrechter, een slaande beweging. Dat is fout. Gewoon een rode kaart. En uh, ik weet niet of dat consequenties zijn voor de gewone competitie. Geen flauw idee. Dat zou ik ook na moeten vragen. Maar vooralsnog uh, speelt Zandvoort dus tegen, uh, met 10 uh, man tegen 11. En uh, moet het achteruit voetballen. Uh, ja, of er dan nog uh, uh, echt uh, daadkracht van Zandvoort afgekomen. Ik heb geen idee, natuurlijk. de Zandvoort uh, moeten dus uh, wat, wat meer. Uh, uh, ja, hoe zou je dat zeggen? Meer, meer, meer druk zetten. Uh, zich meer moeten zetten. En als dat lukt, ja, dat is afwachtig geblazen. Op dit moment uh, ligt de bal in ieder geval op de 5 meter lijn. En Jeroen Schmid die bal in de spel gaan brengen. Dat heeft hij ondertussen gedaan. Hij tegen de wind. in komt niet eens over de helft heen. Maar door alles en iedereen uh, gemist. Uh, gefloten voor een overtreding van een speller van Allianz. En daar gaat het Zandvoort een diepe vaas op Nigel Berg. Maar die was een metertje of. Nou, pak hem bij het 7-8. Uh, te ver. Waar hij er niet bij kon. En de keeper van uh, Allianz mag hem kon pakken. Allianz. Nu ben aan de uh... Er wordt er ingepaast... ...wordt verdedigd door Jurmans. Mans. die ingevallen is... ...voor Maurice Mol... ...en daar gaat een voorzet van ...wordt weggekopt door Justin Luij... ...de richtingse keeper... ...en... ...nee, niet Joris Schmid natuurlijk... ...dat is... moet even op mijn papier kijken... ...want ik moet even die namen leren natuurlijk... <grijg> <grijg> Rij, Rijnie Mutsaar Rijnie de, de, de nieuwe uh, keeper bij Zon Zand, wordt bij een van de twee keepers moet ik zeggen. en het is nog de vraag wie daar was de heuvel als eerste keeper zal gaan gebruiken vooral toch is het uh, is al meteen en hebben heeft alle twee evenveel wedstrijden gespeeld en uh, Joris Smit is wel aanwezig maar die zit op de bank en dat was ook het geval vorige week uh, afgelopen dinsdag toen uh, uh, Swiet in de goal stond en Mutsaar op de bank zat Goed, uh, wij spelen in de, ondertussen in de 13e, 12e 13, 12 minuut.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 Come out. way.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 en toch weer goed nieuws vanaf hè? SV Salvoort staat op dit moment met 2-0 voor in de bekerwedstrijd tegen Alias. ze juist van collega Jo jean Champagne, hoor je en uh, trouwens met Make My Love Go. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, we zijn ietsje te laat, Albert Jan. Ietsje te laat. Ja, ja. ja dat komt uh, door het voetbal natuurlijk. Maar hier is het dan Formule 1, die dus beginnen we met de, meteen met Spa, of niet? Ja, we gaan nu, ja, gewoon Spa, we gaan even ja. de kwalificatie weer op een rij zetten. Want er waren nogal wat strafjes uitgedeeld aan de Zo, zo, boe, zo, links zo. Links, er was zelfs één coureur, die was 55 plaatsen teruggezet. Nou, dat wordt een lachen bij een startveld van 22 auto's. Maar een beetje de logica ontbreekt mij dan, uh, snap ik dan niet. 55 plaatsen teruggezet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 De stappen mag dus vanaf de eerste rij vertrekken naast de Mercedes van Nico Rosberg. De Duitser pakt de pole position met een tijd van 1,46,7. Als u daarna gaat, scheelde het scheelt nog geen tweehonderdste van een seconde. Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel van Ferrari starten als derde en vierde, gevolgd door Ricciardo. Sergio Perez en Nico Hülkenberg voor India. Valerie Bottas van Williams, Jensen Button, McLaren en Felipe Massa van Williams.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 In Q1 kwamen uh, Fernando Alonso en Lewis Hamilton nauwelijks in actie. De McLaren-coureur viel stil door motorproblemen. De Mercedes-rijders paarden en banden. De meervoudige Formule 1-wereldkampioenen -kampioen, moeten achteraan starten... wegens gridstraffen voor het gebruik van meer, dan, meer nieuwe motoren dan uh, toegestaan.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 I'm not afraid to Ja, dan gaat die koptelefoon niet meer af, hè, nee, klopt. Oh, wat klinkt die lekker, joh. Wat klinkt die dan goed? Heerlijk. Zeg. De heel van Curtis Tigers. Daar hadden we het over. Met I wonder why. Zodra we weer naar wel schakelen. En naar Joop van de wedstrijd van vandaag. SV Sanford tegen Allianz hebben het over een bekerwedstrijd. Dus even kijken hoe de heren met 10 man tegen 11 zich houden al daar. Maar eerst Omi. Hier is Chili daar. She stay strong.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 absoluut niet, verre van dat. Ze uh, spellen met een sterk middenveld en uh, vier spitsen. Ze houden de spitsen aan en drie uh, spitsen, centrum, links en rechts. En ja, ze zitten zo het deal van, van René Mutsaar onder uh, druk. Uh, nu een corner voor uh, uh, Allianz. Voor mij gezien echt diagonaal aan de andere kant van het veld.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 En daar komt die bal. Hoog voor de goal. Uh, wordt weggekopt in van nee. In de voeten van een Allianz speler. Het gaat 16 meter gebied in. Hij probeert daar te passeren. Nee. naar zijn berg kan hij die bal wegpakken. De sparteert naar boven, Naar voren. een boyfish en vissen. Visser kan hem aannemen. en Hij heeft alleen nog één voor zich. Maar daar kan hij niet langs. Op dit moment staat hij tegen de zijlijn aan. en uh, Nee. Dan komt hij weer. Uh, Peter Koper. Peter Koper. Nee. Koper kan er net niet bij komen. Allianz heeft steeds weer een bal gezet. Maar mag wel via... Uh, even kijken. Uh, ...is dat Van der Linde kan die gaan ingooien op de helft van Zandvoort. En dat, ja, een bal moet nu eerst gehaald worden. Daar is hij dan eindelijk. En daar moet nog bepaald worden welke spelen is. Maar ik begrijp het niet, want alleels zou in feite haast moeten hebben. Of ze hebben, zouden moeten gedacht, nou, Zandvoort staat voor. Wij hebben er toch geen baat bij, want dan gaat er maar eentje over naar de knock en uh, ja, Zandvoort heeft al twee wedstrijden gewonnen natuurlijk. En flink gewonnen in Allianz. Maar ja, dat zou natuurlijk de eer na zijn. zou ik als voetballer denken. überhaupt als sportman denken. Als ze dat inderdaad zo zou zijn. En daar gaat die bal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 het is een volhouder hoor, Joop. Ja, ja toch? is heel goed. Maar <laughs> goed, twee eten is verzond tot op dit moment. En eh, uh, ja, uh, ik weet niet of...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 Maar het is oud. Oh, ja, zie je wel. Het is toch Zandvoort. Dat mag gaan gooien. En Van der Linden gaat zich ermee bemoeien. Naar uh, straten Die kerver laat die bal afstoppen, Maar die bal gaat over de zijlijn. En Zandvoort mag gaan gooien. ter de hoogte van het 16 meter gebied van uh, Zandvoort. Uh, van de uh, Allianz moet ik zeggen. En nog gaat uh, Maltz wel. Jurimans Mans. Uh, weer teruggekomen. Zandvoort is een seizoen weg geweest.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 En dan gaan we weer terug naar de studio. Dan gaat het over de scène, 4 en 5 van Zandvoort. Dan gaan we gaan terug naar de studio. De stand is 2-1. En we hebben nog nou, een minuut of 5 te spelen. Hooguit. Dank wel, Joop. En uh, mocht er nog gescoord worden, dan horen we het graag van je. Dan gaan we weer horen. Oké, okay, dank je, Joop Vries, vanaf Duintjesveld. Zo dadelijk het gedicht van de dag. Maar eerst nog deze van Shawn Mendes. I won't lie to you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 Prachtig mooi klaargelegd voor uh, Boyfischer. Passeert een man en kan Sanford aan 3-0 helpen. En ik durf nu dan te zeggen dat Sanford definitief naar de knokoutfase om de KNVB beker is. Dat zijn mooie berichten. Dankjewel, Joop Van Es. Jawel, aansluitend uh, komt die er dan aan. Hè? Het gedicht van de dag bij CFM. En het gedicht uit vandaag. Waarom nou jij? Als er iemand bij me wegging, heel even snikken.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 En uit het gedicht van de dag hoorde je Marco Borsato in uh, Waarom nou jij? Wat een toeval, hè? Wat een, wat een toeval, toeval weer. Ja. ja, en hij is er weer. Hey, nee, Lekker. hij is er weer. Goedemiddag, Frits. Goedemiddag, middag. Hallo, pak even de microfoon erbij. Wat, uh, wat... Uh, ja, we willen weten wat hij allemaal gaat, uh, de, foto's gaat uit, uh. de foto's van vorige week zijn nog nat. Ja, hij, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. En uh, nou zit je er alweer. En wat ga je vandaag doen? Uh, vandaag ga ik een lekkere zomerse muziek draaien. En uh, ja, vandaag eventjes uh, geen gast, omdat ik uh, ja, eigenlijk een beetje uh, naar de vakantie toe aan het werken ben. Ja, ja, maar, nee, ja, ja, ja, ja hij ja, staat ja. nog met de gast van vorige week natuurlijk in je hoofd, dus je denkt, ja. nou. <laughs> Is het niet goed voor mijn hart. Of, uh, ja, dag, ja, nou, ja, rustig aan. Rustig aan, op. Rustig aan. Oké. Okay. <laughs> nee, leuk. Je, maar je gaat uh, twee weken... Moeten u je missen? Dus volgende ja. week en die week erop. Want dan zit je lekker in pizza. Mm, dan zit ik in pizza, inderdaad. Lekker aan de sangria of uh, een lekker pulsje. Maar ja, wel, hij wel zoals hij wil. Kens, zoals mijn kennispreek wordt zegt, na gedane arbeid is het goed rusten. Ja, toch? Ja, nee, helemaal goed. Je hebt je al die mensen op Facebook alvast geïnformeerd? Dat uh, je... Nog niet. Nog niet? Maar dat... Uh, nee, dat hot de, news, de, de, de hot, de hot news. Jazeker. Hij is er twee weken niet. Maar de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 Yo, Afrika people, unite! Hallo Afrika, tell me how you do it. Hallo Motherland, tell me how you do it. Hallo Afrika, tell me how you do it. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.